Het Amerikaanse leger is begonnen met het afwerpen van voedsel en water boven Haiti. De pakketten met water en kant-en-klaar maaltijden werden gedropt enkele kilometers buiten de hoofdstad Port-au-Prince. Aanvankelijk had minister van Defensie Gates zich er nog tegen verzet. Hij was bang dat het afwerpen van water en voedsel zou leiden tot ongeregeldheden en plunderingen. De hulpgoederen voor Haiti komen binnen op het vliegveld bij Port-au-Prince... waar de Amerikanen de leiding hebben. De distributie, die wordt gecoördineerd door de Verenigde Naties, verloopt erg moeizaam. Wegen zijn vaak onbegaanbaar en er zijn problemen met de beveiliging van de hulpconvooien. De Japanse luchtvaartmaatschappij Japan Airlines... zal naar alle waarschijnlijkheid vandaag uitstel van betaling aanvragen. Het bedrijf heeft een schuld van 11,5 miljard euro. Het uitstel van betaling zal worden benut om het bedrijf te herstructureren. Een derde van de bijna 50.000 werknemers verliest dan zijn baan. Eerder deze week werd bekend dat Air France, KLM en de Amerikaanse partner Delta... een minderheidsbelang in Japan Airlines willen nemen. Zo hopen ze te profiteren van de landingsrechten van Japan Airlines in Azië. Staatssecretaris Huizinga wil weten of het openbaar vervoer na invoering van de OV-chipkaart duurder wordt... Uit studies zou blijken dat de ritprijs voor tram, bus, metro of trein flink stijgt. En dat is niet de bedoeling van het kabinet. Huizinga laat daarom onderzoek doen. Volgens de SP varieert de prijsstijging van 5% in Amsterdam tot zelfs 22% in Arnhem. Die grote verschillen zijn mogelijk doordat de provincies en stadsregio's de OV-tarieven vaststellen. Bij de OV-chipkaart wordt uitgegaan van het aantal afgelegde kilometers per rit. Bij de strippenkaart van het aantal zones. Het weer bewolkt en nevelig. In het noorden en oosten wat regen of motregen. In het westen zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen of natte sneeuw. Dan wordt het een graad of 3. Dit was het NOS Journaal.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 5.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Goedemiddag, welkom terug bij het tweede uur van Zondag in Kennemerland hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, wat hebben wij dit uur natuurlijk in de aanbieding... behalve het regionieuws en sportkort. We gaan natuurlijk even kijken naar het weer... Uh, voor de, degenen die nog naar buiten willen gaan. En we gaan praten met Ivo Lemmens over 100 jaar scouting hier in heel Nederland... maar in de regio Kennemerland natuurlijk ook. En wat gaan deze groepen doen, de scoutinggroepen in Zandvoort en omgeving... om het hun 100-jarig bestaan te vieren? Nou, dat zometeen dus hier in zondag in Kennemerland. Maar nu eerst na eerst David Bowie gehoord hebben met Underground hebben we de Proclaimers met Letter from America.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 Ja, dat was uh, Toto met Afrika hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan even kijken naar uh, de competitie. Heb ik het over voetbal? De heer de uh, eredivisie. Want uh, daar zijn ze inmiddels alweer bezig met voetbal. Uh, nou, vandaag uh, is al één wedstrijd gespeeld: NEC tegen Vitesse. En daarin is het 2 uh, tegen 1 geworden. En. Uh, bij, om half drie is begonnen NAC Breda tegen Ajax en daar is het inmiddels gelijk. Ajax uh, kwam achter met 1-0, maar heeft zich dus uh, inmiddels uh, tot een gelijkstand weten te werken. 1-1 tegen -1. en bij Utrecht tegen FC Twente is nog de brilstand 0-0. tegen -0. Nou, Dinsdag om 8 uur rode JC tegen PSV en woensdag is nog één wedstrijd ook om 8 uur. FC Groningen tegen SC Heerenveen. Nou, we gaan even terug naar uh, deze regio en dan uh, gaan we naar een jubileum. Want uh, ja, de scouting bestaat namelijk 100 jaar. Nou, 100 jaar is niet niks. En 100 jaar wordt uh, ja, feestelijk ingeluid door, uh, ingeleid door allerlei uh, scoutinggroepen. Hier in uh, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en de omgeving. Dus ook Zandvoort. En in Zandvoort hebben wij uh, Stella, Amades, Sint-Willybroders en uh, de Buffalo's. En aan de telefoon heb ik uh, Ivo Lemmens. Ivo, goedemiddag. Goedemiddag, Renna. En uh, nou, ten eerste alvast uh, gefeliciteerd met het 100-jarig 100 bestaan. Dank je wel. En uh, ja, ik weet dat, uh, dat er allerlei activiteiten en evenementen worden georganiseerd... Uh, omtrent, het woord, uh, of omtrent het getal 100. En uh, ja, gaan jullie als, uh, als de twee scoutinggroepen in Zandvoort nog wat doen? Uh, ja, we gaan zeker nog wat doen. Uh, Scouting Nederland bestaat 100 jaar. En uh, in, vanuit zeg maar, uh, Scouting uh, Nederland is er gevraagd of alle uh, scoutingverenigingen... ...in de lokale gemeente uh, willen parteren en, en dan bedoelen ze natuurlijk niet voor alle bewoners te parteren, ...maar uh, wij gaan een, een taart aanbieden uh, bij de eerste raadsvergadering aan, uh, aan de gemeente... dus aan de raad en aan het college... ...waarin uh, wij met zoveel mogelijk leden proberen te komen... ...en uh, ze daar een taartje willen aanbieden... ...dat ze met ons mee kunnen vieren dat we 100 jaar bestaan. Oké, okay, dus uh, ook allebei de verenigingen? Ja, we doen het uh, samen, omdat we zijn, twee, zijn uh, maar twee verenigingen natuurlijk in Zandvoort. En uh, het zou natuurlijk een beetje raar zijn als we apart uh, een taart gaan aanbieden terwijl we gewoon natuurlijk één scouting zijn in Nederland. En ja. Dus vandaar dat we het gewoon samen doen. Oké, okay. en zijn er nog wel dingen die jullie uh, wel apart gaan doen of uh, gaan jullie nog meer doen, dingen doen met bijvoorbeeld uh, met scouting uit uh, gemeente Haarlem? Nou, uh, de, de Scouting uh, Nederland heeft een aantal dingen georganiseerd. Uh, binnen de Scouting heb je verschillende speltakken. Uh, Bevers tot en met uh, de Roans. De Bevers zijn de, de jongste tak van 5 tot 7. Uh, die hebben op 12 juni een, een, een, een, een zeg maar, nationaal uh, gezamenlijke dag in, uh, in het dierenpark Amersfoort. Uh, en op 15 mei hebben we Scout Today. En uh, daar komen ja, naar verwachting uh, tienduizenden Scouts die in het galgwaard in Utrecht. Uh, gewoon een, uh, een leuk groot feestje gaan, uh, gaan houden. Om toch te vieren dat we 100 jaar bestaan. Dus dat, uh, dat is in principe wat, je, wat we niet alleen met regio Haarlem doen. Maar gewoon met echt met heel, heel Nederland. Zo. Oké, okay. ja, want uh, dat lijkt me toch wel een apart gevoel. Uh, aan de ene kant uh, apart om, of, uh, zijn jullie apart qua scoutinggroepen. Maar aan de andere kant, uh, ja, jullie delen allemaal één ding. En dat is toch wel uh, ja, de liefde voor de, de natuur. En ja, de liefde voor, uh, uh, ja, voor uh, het bij elkaar zijn, het samenhorigheidsgevoel, zeg maar. Ja, kijk, scouting, uh, scouting uh, heeft uh, vanuit vroeger, dus toen heet het nog de padvinderij... Uh, in eerste instantie nog wel een beetje een, een suf uh, imago. Vandaar dat het een aantal jaar geleden scouting is gaan heten. Om toch een beetje van de naam padvinderij af te komen. Uh, het, uh, natuurlijk is een onderdeel bij ons uh, het respect hebben voor natuur. Maar niet alleen voor natuur, maar gewoon respect hebben voor alles. En uh, daarnaast ook natuurlijk uh, proberen wij... Een beetje de, de kinderen en, en, en het samen zijn, het samen doen, mee te geven. En, en, en niet dat individualistisch. Hè. Dus gewoon echt uh, ja, met z'n allen er iets van maken. En, en dus ook met uh, je mede-scoutingverenigingen. Uh, we hebben in principe allemaal hetzelfde doel. Alleen de, de een die uh, probeert het op, op zijn manier, een ander probeert het op, uh, op weer een andere manier. Dus uh, uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel. Nou, nah, En uh, zijn we ook niet voor niks uh, de, bijna de grootste vereniging van uh, Nederland? We ja, want we... dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Uh, en hoe populair is dat hier? Nou, en uh, ik moet eerlijk zeggen, in Zandvoort uh, mogen wij zeker niet krijgen. Wij, wij zelf, uh, de, uh, en ik, ik praat dan namens uh, Stella Maris en St. Willy Brothers, hebben nu over de 100 jeugdleden. En om uh, precies te zijn, 101. Dus er zijn er over de 100. En. Uh, en we hebben iets van 30 uh, volwassenen die uh, zeg maar vrijwillig uh, dit allemaal begeleiden. En, uh, dus dat is uh, nou, voor standpuntse begrippen ook heel gro groot. Voor de regio zijn we ik, ik, iets van drie uh, à vier naar grootste vereniging. Dus uh, de populariteit voor de scouting groeit wel echt uh, elk jaar meer. En uh, dat zie je dus ook in, het, in landelijk, want uh, daar hebben we al meer dan 90.000 jeugdleden. En uh, 30.000 uh, volwassenen die dat uh, vrijwillig uh, begeleiden. Zo, ja, dat is inderdaad een, een, een heel aantal. Ja. En uh, want nog eventjes over die, uh, die 100, het getal 100. Want ik had begrepen dat afgelopen vrijdag. toen had uh, Scouting Regio Haarlem, zeg maar, de viering in, uh, met een feestje. Uh, bij, uh, even kijken, hoe heet dat ook weer? -en bij? Ja, bij de Bimakenes. Zijn jullie daar ook bij geweest? Ja, daar ben ik, uh, zijn we met een aantal leden van ons geweest. Het was eigenlijk. We hebben elk jaar een soort nieuwjaarsreceptie. <coughs> Sorry. En um, daarin um, uh, die hebben we nu gecombineerd met Scouting uh, 100 jaar. Waar we uh, ja, wat, wat, wat uh, leuke dingen hebben gedaan met een optreden van uh, de bouncers. En uh, gewoon om het wat iets meer uh, uh, allure te geven. Maar het was eigenlijk gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie. om... Uh, gewoon alle groepen uit de regio weer even bij elkaar te hebben... en eventjes uh, gezellig te kunnen babbelen... en, en, uh, ja, en kijken van uh, wat gaan jullie dit jaar doen... en wat, uh, wat gaan wij dit jaar doen. Oké. Okay. Dus, dus ja, dat was, dat was heel gezellig. Ik, uh, het enige wat ik nog uh, zou willen zeggen is... toevallig, uh, wij bestaan dit jaar dan 65 jaar... Scouting, uh, stellen maar eens in woordens. Oké, okay. uh, uh, dat wist ik nog niet. Hè. Nee, dat, uh, dat vieren wij natuurlijk gewoon zelf. Op kamp zullen wij, uh, zullen wij uh, wat extra dingetjes doen uh, van de zomer. Om, uh, om de leden uh, zeg maar, een beetje in het zonnetje te zetten. En ook de leiding krijgen, krijgen leuke presentjes. Uh, 65 jaar geleden heeft uh, meneer Bluis... Uh, Gertjan Bluis, kennen jullie ongetwijfeld van de CDA? Ja. Zijn vader, die heeft uh, de scouting in Zandvoort... Uh, sint Borders was dat vroeger nog. Want het was natuurlijk uh, verscheiden. Uh, opgericht, 65 jaar geleden. En uh, daaruit... Uh, zijn wij een groep geworden samen met de Stella Maris, want dat was de medetak. En uh, dit jaar uh, hebben wij dus eigenlijk een dubbel feestje, want we vieren ook ons 65-jarig bestaan. Nou, dat is uh, in ieder geval wel uh, zeker een feestje waard. En gaan wij als CFM en ANW Radio zijn er vast nog wel eventjes contact met jullie hebben hierover. Nou, leuk. Oké, okay, Ivo, heel erg bedankt uh, alvast nou, voor, jou, uh, voor jouw medewerking hierover. Ja. En uh, nou, heel veel plezier nog inderdaad met en het, zowel het 100-jarig bestaan als het 65-jarig bestaan. Dankjewel. En uh, oh ja, en wanneer is eigenlijk uh, de, de uitreiking van die taart? Want je zei het, tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering, maar wanneer ja, is dat? is dus, dus aanstaande dinsdag 26 januari om 8 uur. Acht uur avonds. Ja. Oké, okay, nou misschien dat wij er wel bij zijn als uh, radioomroep zijnde om daar zeker eventjes uh, nog verslag van te doen. Uh, nou, nogmaals uh, bedankt voor dit interview en tot de volgende keer. Okay, dag Goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee La da da da da da da da was once the rage Out of home. Little girls still break their hearts, uh huh. And men still keep on marching up to war. met The Beat Goes On. Het is uh, half vier, dus dat betekent dat we even gaan kijken naar wat uh, nieuws uit de regio. Um, ik kijk hier naar Zandvoort. En daar staat dat zij een buurtbemiddelingstraining gaan geven. Dus voor mensen die, uh, ja, die als buurtbemiddelaar aan de slag willen gaan. Nou, buurtbemiddelaars die helpen om zeg maar, het aantal slepende conflicten... in Zandvoort tot een minimum te beperken. Dus dan vraag je af, heeft Zandvoort toch uh, veel slepende conflicten? Uh, nou, misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Maar in ieder geval uh, wordt er in ieder geval uh, aan gewerkt om het toch, uh, zo, tot een minimum... Uh, ja, te beperken. Nou, ze dragen dus een belangrijk steentje bij aan de goede sfeer in het dorp. En vrijwilligers van buurtbemiddeling helpen ook bij huistuin- en keukenconflicten. En ze proberen dus ruzie in de partijen weer aan de praat te krijgen of zelfs tot een oplossing te laten denken. Nou, ze komen altijd met z'n tweeën, luisteren goed en weten geen oordeel of vellen geen oordeel en spelen, spelen niet voor rechter. Nou, de bemiddeling is gratis, zodat alle inwoners van Zandvoort er gebruik van kunnen maken. De een buurtbemiddeling Zandvoort duurt ma maximaal 12 werktijden per jaar of per maand. En kan je dus een beroep doen op een vrijwilliger. Nou, wie zich nu aanmeldt als vrijwilliger kan nog meedoen. Het is een vrij intensieve training, het begint in maart. Bemiddelaars in de, ja, in de dop leren dan zogenaamde technieken en ontwikkelen luistervaardigheden. Want dit soort competenties zijn natuurlijk niet alleen nuttig tijdens het bemiddelen, maar ook, uh, ook natuurlijk voor je eigen leven. Uh, want ja, ja, luisteren is toch wel een van de belangrijkste dingen in het leven. Uh, de trainingsdagen zijn dus in maart en verdeeld over twee avonden en twee hele dagen. En aan de opleidingen zijn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden. Nou, voor meer informatie uh, is het uh, buurtbemiddeling Zandvoort. Uh, kunt u even e-mailen? buurtbemiddeling.meerwaarde.nl. De buurtbemiddeling.meerwaarde.nl. En het telefoonnummer is 023 569 8883, Dus 023 569 8883. Dan nou gaan we nog even kijken naar wat, uh, oe, wat ander nieuws. Bijvoorbeeld uh, kijken we op uh, abradio.nl. Uh, daar zie ik bijvoorbeeld dat de bazaarboot van Beverwijk naar Amsterdam niet meer vaart. Uh, hij vaart niet meer op de zondagen. Want volgens Connection viel het aantal reizigers tegen. Nou, begin 2008 begon de bazaarboot als proef op één zondag per maand te varen. En vanaf begin 2008... 2009 was dat elke zondag. Uh, drie vaarten heen en drie vaarten terug. Maar het aantal reizigers bleef toch achter bij de verwachtingen van Connection. Nou, veel inwoners van Beverwijk gebruikten de bazaarboot om naar Amsterdam te komen. En nu moeten ze gebruik maken van de verbinding vanaf Velsen-Zuid naar Amsterdam. Nou, wilt u meer uh, nieuws uh, horen, kijken, lezen? Dan kan dat op de website abradio.nl of cfmzandvoort.nl. En um, het is half vier geweest. We kijken nog even naar het weer op meteopagina.nl. Nou, ochtends was er wat regen. En in de middag zijn er opklaringen met een matig aan zee... vrij krachtige westelijke wind met een maximum temperatuur van 6 graden. En maandagperiode met zon- en wolkenvelden... met een zwakke zuidelijke wind. Maximum temperatuur ongeveer 6 graden. Nou, zometeen uh, meer nieuws hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Maar nu eerst K met Where Do I Go Now? In my head against the window Save the letter which I did not sign Should I wait for you for one last time There's no end and no beginning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 Van moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij. Akduin de Munnik met cd van jou, cd van mij. Maar iedereen uh, kent hem natuurlijk onder dat nummer, terwijl het eigenlijk heette kapitein deal 2. Goed, we gaan even kijken naar de, de eredivisie, kijken of er nog wat veranderd is in de scoren. Snak Breda tegen Ajax, daar staat het nog steeds 1 tegen 1. En bij Utrecht FC 20 staat het ook nog steeds 0-0. Eén wedstrijd gespeeld vandaag, dat was NEC tegen Vitesse. Daar won Nek met 2 tegen 1. We hebben we nog even wat sportnieuws. Want Ajax verhuurt namelijk drie spelers aan HFC Haarlem. Ze hebben de overeenstemming dus bereikt over de verhuur van deze drie spelers. En het gaat om Timothy van der Meulen, Sergio Pat en Javier Martina. Nou, de verhuur van deze spelers is per direct en loopt tot en met 30 juni 2010. En aanvaller Martina heeft nog een contract bij Ajax dat loopt tot en met 30 juni. Nou, verdediger van der Meulen en keeper Pat hebben nog een contract bij Ajax dat loopt tot en met 30 juni 2010. 11. En Haarlem kan wel wat uh, kwaliteitsinjecties gebruiken. Want uh, uh, de club bezet uh, momenteel de laatste plaats in de Jupiler League. En is een uh, voorname kandidaat om te degraderen naar de nieuw te vormen topklasse. Nou mochten ze dat al halen. Want op dit moment uh, is de noodleidende club zover dat ze uh, surseance van betaling hebben aangevraagd. En dan uh, betekent het sowieso dat de stekker eruit gaat. En dat de drie spelers van Ajax gewoon weer teruggaan naar Amsterdam. Nou, zometeen uh, meer uh, normaal nieuws natuurlijk. Uh, Regio-nieuws van de regio Kennemerland Hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Maar nu eerst Bin Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Hearts.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 Show was dat met de Riddle hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is inmiddels tien voor vier. We gaan even kijken naar wat nieuws uit zuid kennemerland Want de prijzen van de koopwoningen zijn namelijk scherp gedaald. Dat was in dit jaar, dus of eigenlijk vorig jaar in 2009. Want dat is in landelijk bekend gemaakt. Want in Nederland is de prijsdaling uitgekomen op 2%. Maar in zuid kennemerland bedroeg de waardevermindering bijna 8%. Nou, de gemiddelde woningprijs daalde van 299.000 euro naar 200. 77.000 euro, zo blijkt uit de nieuwste NVM-cijfers. Nou, dat is altijd nog wel flink hoger dan de 228.000 euro die nu in Nederland gemiddeld wordt neergelegd voor een koopwoning. Um, gaan we nog even kijken naar wat ander nieuws hier uit de, de regio. Um, de ondernemers in winkelcentrum Schalkwijk die zijn blij met extra wakers. En uh, De wakers dat zijn uh, de, de komst eigenlijk van twee extra beveiligingscamera's. Nou, verder zien ze ook hel in de invoering van een collectief winkelverbod. ...waarmee uh, notoire dieven en andere hardnekkige lastpakken binnenkort buiten de deur kunnen worden gehouden. Zakkenrollers die half leeg geplukte portemonnees op uh, ja, de vloer zeg maar achterlaten en zich daarna uit de voeten maken. Nou, dieven die bijna altijd tegen de lamp zijn gelogen, gelopen en gejatte goederen eilings elders in de winkel hebben gedumpt. Nou, Jan-Willem den Elzen hij is manager van bijvoorbeeld de HEMA-vestiging in het uh, winkelcentrum Schalkwijk. Hij heeft er geregeld mee van doen en hij is dan ook een van de ondernemers die zich tevreden toont... Over ...over het ophangen van extra bewakingscamera's. En ook als over het, ook zeg maar het collectieve winkelverbod dat er eveneens ziet aan te komen. Daar ziet hij wel, ja, ziet hij wel hel in. En de burgemeester Snijders van Haarlem is voorgedragen als voorzitter van de burgemeesters. Ja, hij is dus voorgedragen als functie van die voorzitter. Het is van het Nederlands Genootschap... ...van burgemeesters, en dat heeft uh, het genootschap vrijdagmiddag bekendgemaakt. Nou, Snijders, 50 jaar, is zeg maar de beoogde opvolger... ...van de Dordrechtse burgemeester Ronald Bandel... ...die er op 1 februari mee ophoudt. Nou, Snijders voorganger in Haarlem, ja, Pop, ...die bekleden ook al eerder het voorzitterschap van het genootschap... ...dus misschien ligt het uh, een beetje aan de stad... Nou, Snijders zegt uh, te vermoeden dat zijn voordracht dus te maken heeft met, uh, met het feit dat hij uh, toch wel veel burgemeesterservaring heeft in uh, de wat kleinere gebieden. Hij is uh, burgemeester geweest van Landsmeer, Heemskerk en dan nu een iets grotere gemeente Haarlem. En uh, nou, hij vindt het in ieder geval heel handig. Uh, zeker voor het netwerk. Nou, op 18 februari is er een ledenvergadering. En bij die gelegenheid kunnen zich dan ook tegenkandidaten melden. Nou, het is uh, bijna 4 uur. Dat betekent dat we aan het einde alweer zijn gekomen. Van deel 2 twee van de tweede uur van zondag in Kennemerland. Zometeen nog veel meer nieuws. Uh, weer, verkeer, sport. Uh, en andere, ja, andere beweten, wegens, wetenswaardigheden en actualiteiten in uh, zondag in Kennemerland. Maar nu eerst nog even een muziek. En dit is Cream met a White Room. station Stay.